De zomerhits! Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.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 1 ja, uur met jou is vijf kwartier. We staan zelf een Ik het station. We staan jij aan Om ik de ton. Jij bent aan mijn de kerst, ik de bonbon. We staan jij aan bent de rups, ik de kokon. Ik ben het zakje, stem. jij de thee. Staas ik ben de stem. kans, jij de soufflé.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 worden der wereld beroemd mee. Dan maken we nog meer van dit soort we zingen dingen. We zien een wereld. Dan kooien we, we een villa en een jouw. Jouw. Nou, veel ja. Nou, een villa en ja. vind ik trouwens ook weer niet nodig. Beroemd niet. Maar dat is duur. Nou ah, ja, Herman. Zit er meer in de roman, duet. Nou, ik vind het toch wel belangrijk. Ah, ja. Sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind ik bang. Bang. Je nou echt belachelijk. Wij zijn het varken en de tang. Betaalbare romantiek, er bestaat toch helemaal en een vries. Dat kost in mijn handen Jij na. bent de schrikdraad waarop ik pies. Ik ben de, de, ik ik ben de kip, jij bent nou, de nou, kip. Ik ben de paus, ben jij bent ook, de film. De Wij zijn een doedelzak in Tirol dat soort dingen, Jij bent Bertien Stemberg, ik ben een viool Ik ben de steen, jij bent de nier. Jij bent Amstel, ik ben ja. bier. Nog een beetje reclame maken. Jij bent Pieter, ik het klavier, het leek ja, me ook Ster. het legt me ook ste het legt me op weg GFM After 27 years in South African jails Nelson Mandela is a free man Al 20 jaar in the 20 jaar GFM. One ticket please. Now well, I'm gonna see everybody there. Hey, what's going on man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Five.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 Willem in Zandvoort. En jij bent erbij. journey. See ya. Je lichaam glinstert in de zon, ik wou dat.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 We must fight.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 De man meldde half juni bij de autoriteiten dat zijn dorp was getroffen door overstromingen en aardverschuivingen. Er waren volgens hem tien huizen en twee bruggen verwoest. Hij kreeg vervolgens bijna 900.000 euro aan noodhulp van de regering voor de wederopbouw van het dorp. Een wantrouwige officier van justitie ontdekte dat er half juni in het gebied helemaal geen regen was gevallen. TV-zender Het Gesprek houdt op te bestaan. Groot aandeelhouder Egeria en de bewindvoerders zullen faillissement aanvragen... en waarschijnlijk gaat de zender de komende dag op zwart. Het gesprek dat in 2007 werd opgericht en de hele dag interviews uitzend... Trok te weinig kijkers. Daardoor werd er te weinig geld verdiend en is vorige week uitstel van betaling aangevraagd. Een nieuwe investeerder heeft zich niet aangediend. Volgens minderheidsaandeelhouder Harry de Winter is een commerciële kwaliteitszender misschien wel onmogelijk.